Jij beleeft het. Zom, zom, Zandvoort en de Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Ja, dat was weer even een lekker nummertje. Ja, lekker, lekker, lekker. Oh, ik, ik, ik zit weer achter de knoppen, even wat rustiger. <laughs> Jeffrey wordt even gebeld vandaag. Hij gaat over. Oh. Maar ik hoor het niet. Ja, hallo. Hi, Jeffrey. Alles lekker, met hobby? Yes. Ja. Oude buiker. Paparazzi, man. Paparazzi, hoe is het? Goed. Lekker hè? Nou wij ook hoor, we gaan er weer lekker tegenaan vanavond. Hoe is met Jeffrey? Hoe is het ermee? Zit je lekker te gamen jongen? Hij heeft een. Hij heeft een, hoe heet het? playback show gewonnen, dus hij is heel blij. Lach je, lach je te slapen? Of hebben we weer van. Lach je te slapen? Nee, ik lag niet te pitten. Ah. Niet, niet te oh, pitten. Oh wacht even, we hebben, van, we hebben je van Elise afgetrokken. Ach arme jongen toch. Nou, dat ook weer niet. Wie is Elise? <laughs> Wie is Elise. Zijn eeuwige vlam. Wie is dat, jongen? Vertel het, vertel het je, je vader is. Ik je het helemaal zelf. Ja. Ik geloof het. Maar nou, Jef, nou, ja. hoe is het allemaal met jou gesteld uh, in deze dagen? Ja, goed. Ja, goed. Heb je nog wat spannends gedaan, jongen? Nou, ik niet echt veel. En de mensen om je heen? Ja, niet dat ik weet. Ah, het mag wel wat enthousiaster hoor, want je bent gewoon live op de radio, maar dit is Kom echt gezaaid hoor. Ja, Kom op, Ja, ja, het gaat wel een keer doen, hoor eigenlijk, maar ja... ja we Jef, je wel Je klinkt dan. alsof je op een begrafenis staat, mocht je er nu staan, sorry. Is je cavia ja. overleden? Ja, is je Wie? Je cavia ofzo, of is je sigaretstuk? Wat ja, zijn, zijn jullie negatief tegen hem? Nee, ja, ik vind je uh, even, uh, even, uh, even uh, rustig. Ik vind meneer paparazzi heel erg aardig. Nou, ja, dat is mooi. Ja, je, je hoort het. Uh, hey je Jeff, uh, hoe was jouw weekend? Mijn weekend? Ik ja. heb niet veel gedaan in het weekend. Ja, maar wat heb je gedaan? Vertel nou gewoon wat je gedaan hebt. Wat heb ik gedaan? Nee, niks. Eigenlijk niet veel. Je hebt gewoon gerelaxed, gere gere gere gere zoals dat hoort in een weekend. Ja. Nou Jeff, ik ben helemaal blij met je. Jeff, we <laughs> moeten weer... Jeff, we moeten weer verder. Dus we ja. gaan uh, lekker weer ophangen. Oké. Okay. We This vonden het gezellig. Bedankt voor je positiviteit en je gezelligheid. Volgende week weer, hè? Bedankt voor het lachen. De, De ballen. Doei. Lager. Wat een schrikking. Goh, nou, zeg. Nee, het viel wel mee. Normaal gesproken is je wat positief. Maar ik begon over Elise en hij klapt er gelijk dicht aan mijn jongen. Wie is dat dan? Oh, Elise, dat is. Uh... Wie heeft zijn one-night stand? Ja. Yeah. Al? Yeah. Nee. Mm. Echt? Ja. Yeah. You touch my tralala. Oh. <laughs> nee, mijn name is Otto. <laughs> Die I'm a superstar. Ja. Nee, ik oh, vond oh, het uh, oh. niet voor de herhaling vatbaar. Nou, nee, ja, We gaat we... het gewoon elke week doen. Dan hoor, dan hoor je ook eens de andere kant van Nederland. Nee. Otto. Maar, ja. De andere kant van Nederland, dan bel, bel ik Patricia Pai wel. Maar dat is nog eens Die, Dat lijkt. Nee. Ja, ja ik uh, vind... Nee. Uh, of je Pirates niet echt veel, veel uh, charmers hebben. Maar ja, nee. wouw, wouw, wouw. Niks maar zo... je kan zeggen wat je wil, maar met de Playboy heeft ze wel, een, heeft ze wel weer iets gescoord. Dat is niet normaal hoor. Ja, nou, er is ja. veel foto als je op Tos gaat. Ja, ja. ja. <laughs> ik heb hem niet gelezen, dus. Uh, je hoeft, het, je ook hoeft het ook niet te lezen. Nee. Je hoeft het alleen maar te zien. Nee, Rob. Nee, die... ik bedoel, ik heb het niet gezien. Die, die wou ik eigenlijk niet zien. Oh, hé, hey, Ik wist niet eens dat jij dat nummer had, Rob. Welke? Oh, hey, die heb ik al zo lang niet gehoord. Nou, Pak we... hem erbij. Simon ja, Webber. Een, een classic. No Worries. Oh, dat is een lekker nummer. No Worries. No Jij worry. hebt goede no nummers. Ja, dit is Q ja, allemaal... Music cd, of niet? Ja. Ja, lekkere top cd. Top 500. Wacht even hoor. Oh, dat mag ik natuurlijk Radio 25 We gaan ja. luisteren naar Simon Webber <laughs> <Red hate> met No Worries. Daarna gaan we luisteren naar Maroon 5 met This Hoort Love. Wordt weer even gezellig. Gaan we zo nog even top 5 doen erop? Komt helemaal goed. Tot straks. Bye bye. Perfect, ja echt heerlijk. Lekker, ik, ik, ik wil, ik wil, ja, ik wil één ding vragen. mike hoe zit jij? Heerlijk. Ik zit best wel hier. Mike zit voor het eerst op een rieten stoel ja, sinds ik jaren. Ik, zit, ik, zit, nee, ik heb uh, vrij op de rieten stoel gezeten. Vrijdag? Ik heb uh, vrijdag op de Rietenstoel, gezeten. Vrijdag? Op de rietenstoel gezeten. vergis je niet. Ah. Moet ik echt toekomst zoeken was een jaar verder hoor. Ik heb eerst een jaar lang op een rieten stoel gezeten. Ja. Wij, wij zitten heerlijk. Ja, ik mag niet klagen. Ik, ik ook. Maar. Maar. Het is best lekker, de rietenstoel. Echt zo slecht, maar niet, toch? Nee, ik weet het niet. Bekijk, bekijk de uitzending uit de rietenstoel, zou ik zeggen. Ja, ik het, het laatste leuk. uur. begonnen. Zo, zo voel ik me ook altijd. Maar nu voel ik me wat meer hier ja, thuis. En, uh, dankjewel. dankjewel, dankjewel. We dankjewel. komen er wel. Maar we gaan de top 5 even doen. Nou komt het, hè. Top 5 liedjes? Ja, we hebben een top 5. Oh. Hier hebben we er eentje van Engeland. Dus ik geef oh. aan uh, Tony de eer. Dat hij de eerste Jungs. vijf mag opnoemen. De eerste vijf. Nou, yes. Zullen we beginnen bij vijf? Of wil je beginnen ja, bij, nee, begin bij, bij vijf? Ik begin bij vijf. Nummer vijf. Nummer vijf. vijf, vijf the vijf, vijf. Wanted. All Time Low op nummer vijf, dames en heren. Op nummer vier. M&M met Rihanna. Rihanna. Oh, die, zit, die zit ook nog best hoog. Love the way you lie. Mijn nummer. Dan. Nummer ja, drie. Ja. Uh, Yolanda be Cool. Niet te, met te missen. Duino speak Americano. Mooi, mooi. Nummer ja, twee. Ja, ja, ja. Flo Ryder en David Guetta club kent Hendelmy. Ja. Ja. Nummer 1. Ja. Ja. Nummer 1 1 ja. Nummer 1 dat is Nio met Beautiful Monster. Oh, die, die ken ik niet. Dat lukt ik wel. Dat is zo'n loser die gozer. Ja? Nou ja. ja? ja, ja. Oké. Okay. Welke doen we? Ja, alle vijf. Amerika. Amerika. Amerika. Zullen we maar beginnen? Ja. Nummer 5, Enrique Iglesias. Met, met Pitbull. Pitbull. So. I like it. Is wel een ah, goed nummer. Ah, dat is een lekker pittige. K op nummer 4 Katy Perry met Snoop Dogg, California Girls. No. Is ook wel een leuk liedje. Ja, ja. ja op nummer 3 hebben we Taylor Swift met Mine. Dat is ook wel goed. Op ja, dat ja. is echt goed. Taylor okay. Cruz, Dynamite. En op nummer 1 Eminem featuring Rihanna. Dat is, is wel te verwachten line. met Amerika. ja, ja. ja. Oké. Okay. Ik vind uh, de tipparade, dat is wel voor Kevin. Die. Uh, Jazeker. De tipparade. En nog gewoon nummer vijf? Ja, nummer vijf. 30 seconds to Mars, closer to the edge. Goed nummer. Nummer ja? vier, Adam Lambert, if I had you. Is een goede gast. Is een beetje homo, maar is een goede gast. Maar dat maakt niet uit. Cherise featuring Ias. Sorry. Ja. Paramite of zoiets. Per Paramite. Ah, gelukkig. Ja, hij ja, heeft een beetje ja, dyslexisch. Ja. Joshua Reddin, with It Raider Be With You. Ik denk dat hij joods is. It Rather. is denk goed. Ik, denk ik, ja. ja nee denk ja. ik hoor, En uh, Mahobie Bambira. Bambira. die is best leuk. Ik, maar, uh, maar ik, ik, ik vind, ja. want ja. hij staat hier bijna overal in. Dat wij M&M gewoon een keer moeten draaien. M&M. Ja, we, nee, we zullen hem zo opzoeken. Maar we hebben nog van de top 40. Top 40. Zal Op nummer 5. Zal, Zal ik hem even oproemen? Doe jij het maar. Nou, nummer 5. De Swedish Huismafia, features Parel. met One. Dat is echt wel leuk nummer. Ja, en nummer 4. Tim Berg met Bromance. Is ook een goeie, vind ik. Ja, ja, ja. Katy Perry features Snoop Dogg. Ja. Nummer 3 met California, California Girls. Girls. Nummer 2. Travi McCoy feature Bruno Mars met Billionaire. Het is een geweldig nummer. Ik hou er niet zo van. Is dat wanna be Billionaire? Ja, heerlijk nummer. Nee, ik vind hem niet zo. Ik ja, hou er niet dat. zo van. moet je even winnen. <laughs> en nummer 1 1 1 1 Jolanda Bico feature Dike. We know speak no americano. Ja, dat is een goed nummer. Yes. So. I know. Dus is wel leuk, no? En no. En dat is dan onze okay. maandagavond. Maar, um... Doen we er nog een leuke uh, ramen waar bij? Voor Mike, ja, die nou die ja, toch ja, op ja. die stoel zit. Ik, ik zie niks, jongen. Zie je niks? Nee. Oh. Ah, mama. Oh, Mike, welke wil je? Ja, ik ken hem. Ik ga even toepakken hier. Die discotheek vind ik leuk. Ja, die ik ja. Gaat, Gaat Mike dit doen, of uh, ik ja, vind dat Mike? Doen. Mike mag ja. hem doen, ja. Dat is onze raam maar waar, uh, Discotheek weigert dikke vrouwen. Dat zou Kimmy Pollyon misschien een keer moeten doen. De eigenaar van een club ja, uit het Canadese ja, Montreal ja. oh. krijgt de win tegen omdat hij dikke vrouwen weegt binnen te laten. Op uitnodiging die de man verstuurde via Facebook stond als uitsmijten. No Fat Girls Allowed. En dat kunnen een paar fans niet waarderen. Veel hij aan om niet natuurlijk. Discotheken kiezen al langer dan vandaag. Wie of wat er wel niet binnenkomt. Met een korte broek stap je nog geen centimeter naar elkaar binnen. Een sportschoenen kan je maar beter thuis laten als je een avondje uh, hitjes wil horen in Dancing Carré. Maar goed, selecteren op basis van uiterlijk is nog iets anders. Stefano Apostalagos, wat een naam jongens. Een commercieel adviseur ziet er echt geen graad in. Iedereen weet dat clubs selectief zijn, zegt hij. Een discotheek die een bepaald soort volk wil trekken zal zelden openlijk mensen weigeren. Maar als de buitenwipper vindt dat iemand niet in het plaatje past, zoekt hij een excuus om die persoon weg te krijgen. De zaak kan snel de maximum capaciteit bereiken. De eigenaar van de club stuurde de uitnodiging om volk bij elkaar te krijgen voor een verjaardagsfeest. Achter het gevraagde zinnetje... Stond een uh, knipogende smiley. Maar stonden enkele zwaargewichten niet om te lachen. Gaan ze een weegschaal zetten aan de inkomreageerde dame. Dit slaat werkelijk alles met, uh, zonder, met of zonder dikke enkels. De disco zal sowieso volop dankzij, zal sowieso vol lopen dankzij dit nieuws. Jeet. Ja. Het, het dikke vrouwen. Wij. Nee, maar het, het gaat oh. niet alleen om, om een korte broek of sportschoenen. Maar ik vind ook... Je mag bijvoorbeeld ook niet naar binnen met de pet op. Nee. Of, en trainingsbroek maar trainingsbroek? Ook ja, dat vind ik ook nergens Want waarschijnlijk... Wie, wie gaat dan aan de discotheek binnen in de trainingsbroek? Sorry hoor, maar als ik soms uit mijn werk of toen nog uit mijn werk kwam of zo, ging ja, ik Ja, als je uit je werk komt, maar ik als, als ik denk uh, denkt van, hey, ik ga stappen de hele nacht door. Uit, uit school? Nee, als je echt ding gaat stappen van... Nou, ik ga nu stappen je bent gewoon thuis, zou ik gewoon een, ja, een broek tuurlijk. aan doen. Maar als ik weg ben geweest zou en ik wil nog stappen, ja, dan ik gewoon een trainingsbroek. Ja. Nou, dan ga ik nee, mensen niet naar binnen. Nou, ik ga, ja, ik zal sorry, eerlijk dat ben eerlijk dat ben ik. Ja, nou, ik, nee, ik doe... ook maar, het is allemaal. Ik ga eigenlijk niet. nooit met een joggingbroek naar buiten of zo, met een sportbroek. Nooit. Nee, ik... vrij ik, weinig. Ik moet echt een luie dag hebben wil ik een trainingsbroek aantrekken. Meestal doe ik het s'avonds voordat ik ga slapen. Oh, en ik dan vind het wel. Ja, maar ik vind het gewoon relaxed later zitten. Later of zo, tien minuten later trek ik hem weer uit, want dan ga ik slapen. <laughs> ja, ik doe het. Ja, ik heb thuis, uh, huis alleen. Ik heb best vaak trainingsbroek. Aan. Ik vind het gewoon heel relaxed. Ja, zitten. voor het slapen heb ik het altijd. En ja. ah, nu ook. Of als ik even geen zin heb. Kevin komt er vooruit. Hij draagt sportbroeken buiten. Zeker, heel vaak. Ja, daarom. Heel veel van die. Ja, hij is ook een heel sportief type. Ja, vind ik ook. Ja, dankjewel. Vind op ik op zelf ook. De, op zijn scooter, dan gaan die haren zo wapperend door de wind. Nou, dat ja, nee, maar er zitten dan. Ik Was heb dan een helm op, een paard. En oh, ja. ja. er zitten dan heel veel. Uh, ja, er is nog best wel wat haar achter. Uh, <laughs> als, als een ik soort kegel. Ja, we <laughs> mogen niet klagen over zijn haar, want er is de tijd gewoon wel een stuk afgegaan. Bij jou? Bij jou? Ja, vier weken geleden. Ik moet nodig weer naar de kappen. Niet doen! <laughs> ja, nou, waarom nou niet? Laat die jongen lekker naar de Laat kappen die jongen gaan even lekker. Ja, maar weet je, het is, nu is het weer lekker warm geweest. En dan in de winter dan heb je het gewoon weer lekker. Nee, Ik, weet, ik zeg niks. Nee? Nee. Nee, maar er moet wel weer stuk Nou, ik vind dat mijn haar ook al te lang wordt. Ja, dat is van ja. mij ook. Waarom denk je dat ik mijn pet op heb? <laughs> Hé, hey, hey, maar wat is het? We uh, gaan we nog uh, doorlopen. Zullen wij nog even een lekker nummertje laten? Ja, we hebben ja. nog een ik half heb... uur, dus we moeten wel weer meer... Uh... Ja, ik heb nog Marcus Schultz nog even met The New World. Ik denk die moet nog even langskomen. Ja, zeker. Dan gooien we die er even in. Oh, dus lekker. Marcus Schultz met The New World.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 Ja, daar zijn we weer. Oh. <laughs> ja, we zaten we even zijn... over iets te praten. We, zi we zitten te discussiëren. Nee, over... ja. ja, dat over... oh, gaan we dat... nog niet zeggen. Hoor. Nee, dat gaan we nog niet zeggen. Wat zeg je, Mike? Bam, bam, bam. Ja, wij, wil, wij willen het even in de wereld gooien. Maar we... Wat? Kom er eens even bij, Mike. We nee, je nee, je nee. dat ik. gaan we nog niet vertellen. We zijn aan het brainstormen. Een brainstormen over dingen. Over iets. Over dingen. dat hoeft Groot. nog niemand even te weten. Ja, nee, dat hoeft nog niet, ja, het is nee, nog geen nee, volle nee, gang. Nee. Inderdaad. Het is, het is laten het we het zeggen, het is leuk, het is gewoon geinig, het is, het is, het is super vet. we kunnen nu wel dingen beloven, maar er staat nog niks vast. Nice. Nee. We moeten eerst allerlei dingen vast gaan leggen. Alles staat op, op, op papier in ons hoofd. Ja, op, <laughs> op een hoofdpapiertje. Klaas, Klaas zwart-wit, het vlees. Ja, maar het komt wel goed. Ja. Alleen moeten we er nog even gaan werken. Ja. Maar ja, genoeg erover. Weer gezelligheid in het tent gooien. Daarom. Ja. Welkom uh, terug bij uh, Knockout FM. Kijk ook wel eens op, op onze website www.knockout.nl of op www.knockoutfm.nl okay. Ja, sorry. Ja, nou, nou, uh, knockoutfm.hives.nl oh, oh. en dan vind je ook allerlei leuke dingen. Ja, ik zie daar iets staan. Wat, wat, wat, wat zie je? Sorry. Ik zag net iets. Najib Omal. Oh, oh. <laughs> ah, ja. Maar het zijn complete sketches. Dat is voor later. Ja, nee. Eh Zullen we even een lekker nummertje zoeken? Als jij wat ziet, Tony, uh, roep, hè? Ja, ik ben aan het zoeken, maar. Uh, wacht even, wacht even. Ja, maar, maar we moeten, oh, die is wel leuk. We moeten even wat banken, wat banken natuurlijk. Hier we hebben we hem: Dizzy Rest Call met, met banker. Mammer. Welkom ja, terug. I wake up, everybody.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 Fuckers.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 For me Cause you always told me what to do go <laughs> een beetje afsluit voor deze week. Ja, het zit er weer op. Dus uh, was weer even gezellig, toch ja. jongens? Ja, zeker. zeker. Ik, ik heb ook weer een keertje een uurtje achter de knoppen gezeten. Het is weer Heel wat leuk. anders. Ja, het is wel even wat anders dan uh, Mike zit er wel bij, maar we doen het wel een beetje met z'n drieën. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Zo lekker. Dat is mooi. Blijf wel lekker baaien. Ja, maar uh, we zien jullie volgende week weer. Oh, we ja. De week. En uh, Het wordt helemaal gezellig. Zeker. Ik heb nu uh, Ferre Lagrange feature Mr. V. Met back and forth. Back. We gonna go dus het wordt weer even een gezellig afsluitnummertje. Back. Back, back, yeah, back, back, back, back, back. back, back, forth, forth, forth, back, forth, forth. Nou, hé, <laughs> tot volgende week jongens. Break Muzzle. on. Back. Forth. Back. Yeah. Forth. Let's go. Back. And move. Forth. Let's go back, back, back four, come four, on, and And back, back, four, four, come four. on. Back, move your neck. if that beats, what you expect. <laughs> It's the V, so if you're ready, we gon' see your body, your hands. I said your hands. If you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go back. To a place where you've been before, old school to the new.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 Ze zijn overgebracht naar een brandwondencentrum in Boekarest. De explosie ontstond door een defect in het klimaatsysteem van het ziekenhuis. De Amerikaanse minister van Defensie, Gates, vertrekt volgend jaar. Dat heeft hij gezegd in een interview. Gates was ook onder de vorige president Bush minister van Defensie. De Republikein Gates werd door president Obama gevraagd aan te blijven... vanwege de oorlogen in Irak en Afghanistan. Afghanistan. Het Nederlandse vrachtschip dat vrijdag vastliep voor de kust van Zweden is vandaag losgetrokken. De lading van 800 ton papierrollen is eerst overgebracht naar een ander schip. Daarna trokken sleepboten het schip los. De Oekraïense kapitein heeft toegegeven dat hij te veel had gedronken toen het schip vastliep.